Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Theater Het Speelhuis en de Kubuswoningen vormen samen... een rijksmonument van architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon... en die kunnen volgens de burgemeester van Helmond worden gebruikt... voor een eventuele herbouw. Bij een brand in een stal in Hechtme in Overijssel... zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. De schuur is volledig uitgebrand. Een voorbijganger had de hulpdiensten gewaarschuwd...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 0800-1121 is het nummer van de wachtkamer van de Nachtzuster. Mailen kan naar omroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaartje-nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma. En die chat is te vinden op www.nachtzuster.net En daar vind je ook alle vragen die gesteld worden tijdens dit programma terug. En uh, ja, alleen nog maar vragen heb ik bijna gehoord en nauwelijks antwoorden. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan snel even naar 0800 1121. Zo is daar de vraag van Hans de Waard of het uh, waar is dat er zoveel mensen in Noord-Korea Kim heten. Uh, dus uh, dat Kim als eerste naam in Noord-Korea... eigenlijk hetzelfde is als de Vries of de Jong als achternaam hier in Nederland. Dat wil hij graag weten. 0800-1121. En hij vroeg ook meteen even hoe het zit met bekeuringen... die uh, politieagenten krijgen als ze dienst hebben. Als een politieagent te hard rijdt op de snelweg... krijgt hij dan een bekeuring en moet hij die dan persoonlijk betalen. 0800-1121. Marieke zag in Nederland van boven een... Uh, een, uh, een, een schip dat een ander schip voorttrok en het was een, uh, een sleepbootje en ze vroeg zich af hoe kan het dat zo'n klein sleepbootje dat grote schip voort kan trekken. Nou, dat vond ik een goede vraag. 0800-1121, als je daar iets over kan zeggen. Frans wil weten waarom we met oud en nieuw vuurwerk afsteken. Nou, dan hoorden we net al even van Ria dat dat te maken heeft met eigenlijk het, uh, het, het verbranden of het, uh, het wegschieten van, uh, van de nare dingen uit het afgelopen jaar. Misschien heb je nog een toevoeging. Bel dan even naar 0800-1121. En net sprak ik even Erik Diekep. Uh, die uh, belde naar aanleiding van het verhaal van meneer Van der Wal... die graag uh, bekende Nederlander wil worden als tenor. Want die vindt zelf dat hij prachtig bij Stem is. Maar hij is 57 en het lukt hem niet om ergens uh, ertussen te komen. Dus mocht je voor hem nog tips hebben, 0800-1121. En Erik Diek heb die net belde. Hij had ooit uh, hit met de Pizza Hut. En vertelde dat hij in het jaar 2009... ook met, uh, met iemand die meedeed aan Hollands Cat Talent... een, uh, een liedje maakte... En uh, dat, dat meisje, of die vrouw Jacqueline... dat dat uh, toen ook niet heel erg goed afliep bij Holland's Code Talent... maar dat ze toch op 15 is beland met het liedje dat Erik samen met haar opnam. En dat ga ik nu laten horen. <middels> Je kunt er gewoon op nummer 15 mee terechtkomen. Flame was dit van uh, Jacqueline. 0800 1121. John, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ik uh, had een uh, antwoord op de vraag uh, van de namen in uh, Korea. Ah, nou mooi. Kom maar door. Ja. Um, nou, in Noord-Korea, Zuid-Korea trouwens ook... en in meerdere landen wordt dus uh, als eerste de achternaam gebruikt. Ja. Dus Kim is uh, de achternaam... Ja. En dan il of Jong-Il of uh, Il-Oen of Jong-Oen, hoe heet die? <laughs> Alle combinaties, ja, ja. dat is dus eigenlijk uh, de voornaam, maar Kim ja. is dus de achternaam. Ja. Um, je hebt, uh, Kim is eigenlijk zeg maar een hele voorkomende achternaam, zoals bij ons dus uh, inderdaad de Vries of Jansen. Ja. Uh, je hebt ook uh, veel mensen die heten Lee, L-E-E, -E, of Pak, of Ho, of Tju. Dat zijn uh, ook allemaal uh, bekende achternamen uh, okay. in noord korea ja. Okay. En hoe weet je dat? Uh, ja, um, de, ja, ik heb er zelf uh, de laatste 2,5 jaar ben ik uh, erg bezig met, uh, met uh, Korea en dan Noord-Korea in het bijzonder. Het heeft mijn een uh, bijzonder uh, interesse en ik ben er zelf ook een paar keer geweest. Uh, dus uh, ja, zodoende weet ik dat eigenlijk. Ja. En waarom, waarom die interesse? Uh, ja, ik, ik, uh, ik vind het een, een, een zeer fascinerend land... Tegelijkertijd ook uh, ja, niet zozeer vanwege uh, de, de hele toestand. Uh, maar juist, uh, misschien juist wel vanwege de toestand, moet ja, ik uitleggen. Ja. <laughs> uh, niet dat ik een bewonderaar ben van het hele gebeuren. Maar juist uh, dat ik zie dat de bevolking dus enorm lijdt. En uh, ja, het gewoon vreselijk heeft. En uh, ja, dat heeft wel uh, een stuk van mijn hart gekregen, eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En de afgelopen dertien dagen, natuurlijk, de, de hele uh, rouwperiode. Uh, voor Kim Jong Il. Ja. Heb je dat dan uh, met speciale belangstelling ook weer zitten volgen ja, de beelden? Ja, ja, absoluut. Ik werd ja. uh, maandag ochtends, de 19e, werd ik om kwart over zes gebeld en uh, ochtends en ik heb uh, heel de dag aan telefoon, achter internet, achter de radio gezeten en eigenlijk uh, ja gisteren en eigenlijk ook vandaag uh, ook nog wel uh, heel erg. En uh, ja, allerlei uh, internetsite afstruinen, nieuwsbronnen afstruinen voor uh, ja, dat nieuws zeg maar, wat er uh, over te, uh, te ja. vinden is. Wie is dan degene die jou opbelt? Van heb je het al gehoord? Oh, Ken dat was heel... ook weer een vriend die uh, wist dat ik er heel erg mee uh, <laughs> bij betrokken was. En ook wist dat ik er een paar keer al geweest was. En die belde, die zat in de auto uh, op weg naar zijn werk en die hoorde het op het nieuws. Dus die dacht, hé, hey, dat moet John even weten. Ja. En wat ja. zijn de opvallende dingen van de afgelopen dagen voor jou? Uh, ja, nou waar ik gewoon heel erg blij mee ben... is het feit dat er zoveel nieuws nu naar buiten komt... <laughs> Dat is ook wat. Ja, als je alles gaat volgen op het gebied van Noord-Korea, dat je blij bent dat er lekker veel Noord-Korea in het nieuws is. Ja, ja nou, maar ook gewoon uh, dat ik gewoon gemerkt heb uh, hoe weinig er eigenlijk bekend over is. Het blijft toch natuurlijk een heel mysterieus land en het meest gesloten land. Maar juist door wat er nu gebeurt, dat gewoon ook de, gewoon de totale wereldbevolking gaat weten hoe bizar het is. Bijvoorbeeld dat er dus allerlei leugens verteld worden over uh, de leider, uh, heb bijvoorbeeld dat hij. Uh, uh, met ze sterven, dat, er een, een, een, dat het ijs gescheurd is rondom de plek waar hij geboren zou zijn. Ja. En. en... Uh, dat de natuur rouwt, dat de eksters in die bomen zitten. Uh, en uh, nou, dan denk ik, nou die zitten gewoon een, een dutje te doen, want het was nacht. Yeah. En, maar zulke soort dingen, en, uh, dat het dat, uh, helemaal helpt uh, als de sneeuw valt. En dan denk ik, ja, dat wordt nu wel in het Westen bekend. Hoe, uh, hoe bizar dus die, die overheid, die, die uh, heel dat volk dus helemaal uh, indoctrineert en... en ja, ook bijvoorbeeld dat er gezegd wordt dat het platteland uh, erg honger is en uh, ja, dat je de mensen dus uh, die op de filmpjes ziet, uh, krijsen en rouwen en ja. huilen dat dat gewoon de mensen zijn die heel dicht bij het systeem zitten... en dat ze daarom goed gekleed en er nog goed uitzien... maar op het platteland er dus enorme honger is... en er zelfs gras gegeten wordt. En ja, daar ben ik wel heel blij mee... dat het gewoon wel op de landelijke media en de internationale ja. media terechtkomt. Want dat is op zich niet zo heel erg bekend, zeg maar. Dat iedereen een beetje een beeld krijgt van Noord-Korea ja, op deze ja, manier. Ja, ja. ja, ik ben ook erg benieuwd naar het programma van Floortje Dessing... dat... Uh, ja. Uh, dat lijkt me ook uh, zeer ja. interessant om dat uh, te zien. En uh, ja, ik. Maar is dat niet meer van. Nou, hier staat een leuke bed en breakfast. En je moet vooral deze, uh, deze sites gaan uh, bekijken. En... Ik, ik ben benieuwd wat ze ervan maakt. Ik, ik, ik ja. heb al sowieso gehoord dat ze, dat ze uh, vertelde in een voorstukje. dat uh, er een park was geweest waar de mensen heerlijk zaten te barbecuen. Ja. Uh. Yeah. En toen dacht ik, ja kind, dat, uh, die zijn er gewoon neergezet uh, om uh, jouw programma natuurlijk... Om voor jou het... even te barbecuen, ja. Ja, ja, <laughs> ja. want zo want gaat het is, daar dat wel, ik... hè? Ja, ja dat, dat weet ik absoluut zeker, ja. Maar zou, zou het dan ook zo zijn, want jij zegt die mensen die je uh, hoort rouwen... want dat was ook iets wat mij heel erg opgevallen is en, en de gedurende de hele uitvaart ook. Er werd geschreeuwd en gejammerd en gehuild. Ja. En is het dan zo dat de mensen die inderdaad, wat jij zegt, zo dicht op het regime zitten... daar ook echt verdriet van hebben... Of is het zo dat er speciaal mensen worden ingehuurd om vooral maar de hele tijd heel hard te gaan huilen? Nou, er worden geen mensen ingehuurd, want die mensen worden gewoon verplicht uit hun huizen oh ja, natuurlijk. Uh, om ja. uh, op de plekken te komen om te uh, huilen. Uh, de filmpjes en de foto's die je ziet zijn ook eigenlijk alleen maar de mensen uit Pyongyang, uit dus de, de hoofdstad waar dus de elite woont. Je ziet eigenlijk geen filmpjes of foto's van uh, andere steden. Uh, waarschijnlijk omdat die mensen er heel wat minder uh, netjes uitzien en uh, minder uh, gevoed eruit zien. Uh, deels uh, is het uh, omdat moeten, omdat ze gedwongen worden en doe je het niet, dan uh, kan je opgepakt worden en verdwijn je dus in het strafkamp. Maar het is deels ook wel een stukje uh, echt, uh, en wel om twee redenen. Allereerst is de elite er goed gebaat dat het blijft zoals het is. Want dan hebben hun een goed leven. Een, een, ja, in Nederlands leven een, een, een leven rondom de bijstand, zeg maar. Zo kan je dat een beetje voorstellen. Um, maar uh, ja, dat, dat is voor hen wel heel belangrijk. Daarbij, uh, ze hebben hem natuurlijk echt als god vereerd. Ze geloofden ook echt dat hij god was. Ja. En uh, ja, hij is vader van de natie. En uh, de cultuur is ook wel zo dat... Uh, de mensen erg rouwen bij begrafenisgelegenheden of wat dan ook. Omdat ze dan ook schuld voelen dat ze te weinig uh, in het leven van de persoon die gestorven is uh, hebben gedaan. Dus uh, daarin is ook wel een stuk verdriet ook wel van hun echt. Ja. Maar het, het, het, het, ja, het bizarre is natuurlijk wel dat uh, we hebben gehoord dat ze dus drie keer per dag uh, naar de bepaalde plekken moeten waar de portretten hangen of wat dan ook om daar te rouwen. Ja, goed. Dat is natuurlijk heel duidelijk uh, uh, georganiseerd door de, door de staat en uh, ook uh, zo netjes in beeld gebracht. Ja. Zag jij het aankomen dat hij uh, op korte nou, termijn zou ja, overleiden? Ik, ik wist dat hij, dat hij ziek was. Hij ah. heeft in 2008 een beroerte gehad. En uh, er waren ook onvestigde geruchten dat hij al vleesklierkanker had. Uh, ook toen... Uh, uh, zijn zoon werd aangewezen als toekomstige leider. Toen dacht ik al van hé, hey, um, zit er een eind aan te komen. Maar goed, de laatste maanden, wanneer um, uh, Kim Jong-il in het nieuws kwam, dan zag hij er nog redelijk goed uit. Ja, Net toen hij in ja. uh, Rusland was geweest, toen zag hij er ook nog uh, redelijk goed uit. Dus het kwam ja, aan de ene kant onverwacht en aan de andere kant ook weer niet. Uh, ook weer niet. Maar dat het nu gebeurde, ja, nee, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En uh, wat vind je van uh, Kim Jong-un? Ja, um, eigenlijk, eigenlijk heb ik diep uh, medelijden met hem. Mm -hmm. uh, hij is wees. Hij, uh, ook al is hij 28, hij heeft geen vader en moeder meer. Um, tegelijkertijd denk ik, ja, uh, hij weet beter. Hij is in Zwitserland uh, heeft hij gestudeerd onder een uh, Chinese uh, schuilnaam. Hij uh, kent de westerse cultuur daarbij. En um, dan denk ik, ja, maar ja, voor de macht doe je ook alles. Tegelijkertijd, ja, als hij één kritische kick geeft, dan weet hij ook dat hij uh, weg is. Ja. Uh, uh, en ja, wat dan? Daarbij zie ik hem ook uh, als een uh, ja, als een, uh, als, een, als iemand die. ...in hetzelfde voetspoor treedt als zijn vader. Dus met harde hand het volk uh, regeert... ...en daarbij uh, het volk uitbuit uh, ten koste of ten dienste van zichzelf. Het gaat niet en... beter worden voor die arme mensen die gras eten nee. op het platteland, begrijp ik. Nee, nee. Daar geloof ja. ik niks van. Tenzij ja. er uh, ja, nu misschien een, een, een politieke instabiliteit uh, komt. Hè, omdat ook die oom uh, er nog bij betrokken is. Ja. En de leger niet onverdeeld positief naar uh, Oen staat. En dat dat misschien dan nog wat frictie geeft. Waardoor uh, ja, er misschien van buitenaf ook ingegrepen kan worden. Maar ik, uh, ik verwacht er niet zo heel veel van. Nee, nee, nee. Nou ja, bedankt. Ik vond, uh, naar aanleiding van de vraag over uh, de naam Kim uh, werd het nog een uh, heel gesprek over. Ik heb zowaar een uh, heel informatief gesprek over Noord-Korea. Nee. Dat had ik ook niet ja. verwacht vannacht. Nee, nee, nee. Ja, leuk, nou, John, dat je even belde. Ja, nou ik heb eigenlijk nog een aanvulling ook op het vuurwerk. Ja. Uh, de vraag van het vuurwerk uh, dat is ook een oud-heidens gebruik. Ja om uh, de boze geesten weg te jagen... die eventueel aan het begin van het nieuwe jaar uh, ontstonden op te wachten. Oh ja, nou ja, dan moeten we er inderdaad nog maar even mee doorgaan. Ja, Je weet, weet nooit. Niet, nou, ik... Laten we gewoon geen risico's nemen ja of gewoon genieten alleen van het prachtige CSV-werk en de knallen weglaten ja dat vind ik ook een goed idee ja. ja maar ja tegenwoordig is het alleen maar sier met knal erbij maar jij bent een man en op een of andere manier mannen vinden die harde dat de harde geluiden vinden ze leuk oh ik vind er niks aan toe voor ja. mij helemaal niet nou dan, uh, de, nou, dan schaffen we het af. Beslissen wij dat nu. Ja, maar dat zie ik nou ook weer wat. Oh, oké. Okay. Alleen een siervuurwerk. Ja, ja, want ik woon tien hoog op een flat. Dus ja, ik heb natuurlijk een machtig uiterlijk. Ja, update. dat is wel heel mooi dan. Nou, dan doen we een decibelcontrole. <laughs> ja. Dan, uh, ja, dat is een idee. Ja. Bedankt, John. Ik weet okay. alles, alles van Kim, weet ik nu. Ja, hey, geweldig. Oké, okay, doel. Ik met je programma. Dank, Dank je. Voor. Bye. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Dit is ook een Kim, Sandra Kim. Jamelavie, Sandra Kiem, een grappig iemand op de chat zegt: zwemmen, zwemmen met wie? Vond ik die had ik er nog niet in gehoord, inderdaad. 1121 Kevin, goeienacht. Ja, goeienacht was er weer. Daar was dag. je weer. Hallo. Ja, daar was je weer. Daar was je weer. Dus ik had eigenlijk, uh, ik had twee vragen en ik had een tip. Oh, Oké. Okay. Zal ik de eerste vraag maar stellen? Ja, kom maar. Heb je, heb je mijn cashcard gehad? Nee! <laughs> oh jee, ja, het is echt verschrikkelijk. Maar ik zit natuurlijk altijd midden in de nacht hier in een donkere studio. En het kantoor van Omroep Max zit helemaal aan de andere kant van het mediapark. En ik kom daar eigenlijk nooit. Ja, zeg. ja, en dat, ik bedenk mezelf dat ook, dat is natuurlijk heel stom... want als al mijn post daar binnenkomt... dan moet ik daar in ieder geval af en toe even mijn post gaan halen. Dus ik ga één deze dagen even mijn post ophalen, dat beloof ik. Okay, nou, ik denk dat weer helemaal vol zit. Dat, dat, ik dat hoop nog, ik. Zoveel mensen kaartjes zullen weer hebben gestuurd, toch? Ja, maar vorig jaar, vorig jaar heb ik mezelf zo in de vingers gesneden... door op de radio te beloven dat ik iedereen een kaartje terug zou sturen... En ja, zo'n of zo, hè? Nee, nee, nee. Ik zou oh, iedereen oké. een kaartje... Ik heb vorig jaar... Ik denk dat ik, ik moet even nadenken. Maar ik geloof dat ik 315 kaartjes heb gestuurd vorig jaar. <lacht> en nu moest ik natuurlijk allemaal nog zelf schrijven. En dan merk je dat je niet meer gewend bent om zoveel te schrijven. Dus ik heb er nog een, uh, een muisduim aan over ook. <lacht> en een en, zure smaak in je mond van al die op. Tegenover... Nou, uh, daar, daar had ik zo'n kussentje voor op een gegeven moment. dat oh, <lacht> werd een ja. beetje te gek. Ja, ja. Hey, ik, had een, uh, ik had een tip eigenlijk voor die man die tenor is, of de eerste tenor is, die zichzelf... Uh, tenor noemt. Ja, neerzijd, ja tenor ja. noemt, neerzet als uh, tenor. Ja. Kijk, weet je wat een beetje het codewoord is? Nou? YouTube. Oh! Uh, wat hij gewoon Nou, doen, dat nee, ik dat en... niet bedacht heeft. Hij moet natuurlijk een nee. Dentetje doen. Ja, hij moet gewoon zo'n zo, zo, zo romana op de scooter, zo'n Rinus ding doen en dan met Astrid achterop, toet, toet, toetig, met Astrid achterop de scooter toch? De, de, ik, het loopt metrisch nog niet helemaal lekker, maar er zit wat in. Nee, dat bedoel ik niet hoor. Ik bedoel, hij moet zichzelf niet uh, voor paal zetten, want dat doet die Rieners natuurlijk wel, maar die wordt daar wel heel erg bekend mee. Maar je, je kan natuurlijk van jezelf een heel leuk uh, filmpje maken. Ja. En dat op YouTube plaatsen. Ja. Ik hoorde dat hij 57 is toch, of niet? Ja. Ik denk dat toch dat hij zelf even wel iemand moet gaan zoeken die daar zeg maar verstand van heeft, die hem daarbij kan Oh, Je hebt op... gewoon het voordeel dat iemand van 57 niet een YouTube-filmpje kan maken. Nee, dat niet. Maar ik denk, hij zoekt het meer in de kant van bij de televisie doorbreken of zelf een concert organiseren. Ja. En zelf een concert organiseren. Ja, dat is hartstikke moeilijk, joh. Want wie die, net wat die Erik Dieke uh, net al zei, het is dus ook een heel mooi figuur, die Erik Dieke. Ik weet niet of je zijn moeder wel eens hebt horen op de heeft. Ja, die heb ik inderdaad. Zijn moeder heeft ook talent, inderdaad. <lacht> Maar wat hij gewoon moet doen, hij moet eigenlijk iemand zoeken die hem daarbij kan helpen om een leuk filmpje te maken en dat op YouTube uh, te posten en dan moet hij even op Google zoeken naar Buy YouTube Views, Ja. Dan heb, je, heb je zeg maar allerlei services op internet, Daar kan je dan Views voor je filmpje kopen. Nou ja. <laughs> ja, dit is, wel een, dit is wel een beetje een, uh, hè? Of een, een beetje hetzelfde verhaal als een of de, de volle colaflessen in het statiegeldapparaat zetten. <laughs> maar. Nee, maar ondertussen zit ik een beetje te zoeken. Want wat jij zegt, ik vind het zo stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Want het, dat is van deze tijd, hè? Ja, nieuwe media. Vroeger moest je inderdaad een platenmaatschappij hebben. Maar nu kun je, zeker als je 57 bent en je kunt iets... Daar ga ik dan even vanuit. Dan, ja. dan heb je daar gewoon een mogelijkheid om... Uh, dat noemen ze dan... Ja, Dat gaat niet helemaal hiervoor op. Maar dat noemen ze dan viral. Dat betekent dat het... Uh, door mensen onderling naar elkaar doorgestuurd uh, wordt. En dan kan het zomaar ja. gebeuren dat je opeens verschrikkelijke hype wordt op internet. Het is, ik zit even te zoeken ondertussen, want ik hoorde toevallig uh, deze week een voorbeeld van een meisje van tien. Die had samen met haar twee broers, had ze uh, voor de grap een uh, uh, liedje van uh, Adel gekofferd. Ja. En dan had ze eventje, hadden ze voor de grap... Nee, niet helemaal voor de grap, want die vader die zat ook in de muziek. Dus die, uh, de, maar daar hadden ze een, voor de grap een videoclipje bij gemaakt. Uh, Mexicaanse kinderen, drie, uh, drie kinderen. En die hebben dat uh, op YouTube gezet, inderdaad, zoals jij dat nu zo handig tipt. Ja. En die hadden binnen no time... hadden ze tientallen miljoenen hits... Ja. Dus, maar echt door tientallen miljoenen mensen waren ze bekeken over de ja. hele wereld. En uh, uitnodigingen voor talkshows in Amerika, in Europa, in... Uh, uh, uh, nou ja, gewoon over de hele wereld, laat ik het uh, ja, gewoon wat makkelijk maar, zeggen. Maar, maar wat ik wel denk, is dat je wel, als je een filmpje gaat maken... dat je wel iets moet doen dat inderdaad opvalt en niet uh, in de badkamer gaat dan zingen... Of, of ik noem maar wat, iets wel wat, wat mensen leuk vinden om door te sturen aan elkaar. Anders gaat dat natuurlijk nooit door uh, zoveel mensen bekeken worden. Nee, dat is... Maar, maar ik denk alleen al... Uh, als ik hem zo hoor, dan denk ik deze meneer uh, uh, ergens uh, in, de, in de achterkamer... die dan gewoon een leuk stukje opneemt. Het kan sowieso... Ja, nou ja, je weet het niet. Ja, als, je de, als je slim bent, als je een beetje uh, marketingtechnisch denkt... Dan, dan moet je inderdaad... Uh, uh, nog iets laten gebeuren, iets naar beneden ja. laten vallen, of weet ik veel wat, uh, tal wat oh ja, van mogelijkheden. Maar... Misschien moet hij dat met uh, Erik doen. Ja, dus, Erik, is, er is, die heb wel een tip voor om dat soort dingen er dan ja. weer bij te bedenken. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar wat ja, okay. dat is een goede tip. Want Esme Denters is zo behoorlijk doorgebroken. Ja, die die ze uh, heeft ook op de zolderkamertje iets in zitten zingen. En binnen no time zat ze met Justin Timberlake om tafel om een uh, liedje op te nemen. En, uh, was, dat, was dat Laura Jansen niet? Of Laura Jansen ook, die um, uh, ja, dat leuk was dat hè? Ja, ja, ja. Dat ja, ja. Ze echt maar dat zijn inderdaad. Uh, Laura Jansen is ook zo'n meisje dat anders maar de mazzel moet hebben om er in deze tijden nog tussen te komen bij een platenmaatschappij. Ja. En die ja. durven niet zo goed meer risico's te nemen... met hele onbekende jonge mensen. Dus dat, nee. is, uh, ja, dat is... Nee, maar ik denk ook als je zoveel views op YouTube hebt... dat die platenmaatschappij er zelf wel uh, toe had. Omdat ze dan ook wel inzien dat... Uh, ja, dan dat doe je het andersom er... inderdaad. Dan bewijs ja. je zelf. Dat is een beetje wat Erik Diek het net ook zei... over het idee van uh, meneer Van der Wal om een, uh, om een eigen concert te organiseren. Als jij opeens kunt, als jij kunt laten zien dat je een paar keer een theater... gewoon volledig op eigen kracht helemaal vol krijgt... Ja. dan word je al ja. interessanter dan wanneer dat... Uh, met vier mensen in de zaal blijven steken de eerste keer. Ja, ja. Ik, zit, ik heb ondertussen, want, want ik heb het dan over die drie kinderen in Mexico... die voor de grap een, uh, een uh, liedje opnamen en op YouTube zetten. En, uh, en, uh, ik, ik heb een stukje geluid gevonden. Luister je even mee, Kevin? Ja, ik luister erbij. Even kijken hoor. Hier. Ja. Waar ja. zit dat schuifje met de kopie? Ja, hier zit ze. viva talk here meisje van tien, hè Kevin? Ja, ongelooflijk. Het is wel als je goed luistert, dan hoor je wel dat ze niet helemaal weet wat ze zingt. Desafaya, bum bum, zei me. Zag de auto voor? <lacht> ja, het is, maar wel leuk. Gewoon drie ja. kinderen van, nou tien en naar twee iets oudere broertjes ja. die dit gewoon op internet zetten en echt tientallen miljoenen keren de hele wereld ja. over, ja. ja. Ja, maar ja, dan maar weet, goed, ik goed, niet, ja. weet ik niet of we dat kunnen vergelijken met meneer Van der Waal. Nee, maar het is natuurlijk ook niet zo als je zelf wat op YouTube zet... dat het natuurlijk door zoveel mensen bekeken wordt. Mensen moeten het ook wel leuk vinden inderdaad om het te bekijken. En als je een concert gaat organiseren... ja, dan moet je, kijk, Via YouTube kan je het wat gratis doen. En als je een concert gaat organiseren, ja, waar hou je de financiën vandaan? Weet je wel? Om dat te kunnen organiseren. Ja, als je een concert organiseert, laat je mensen betalen voor het concert. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb zelf in een cabaretgroepje gezeten. Dus deden we dat gewoon. We huurden oh, een klein ja. zaaltje. En de, de prijs van de kaarten dekte dan het zaaltje. Plus een, ja. een beetje decor. En klaar. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hey, ik, uh, ik wou ook nog een vraag stellen. Ja, ja. Mag dat? Mag dat nog? Of... Ja, ja, ik kan nu geen meer zeggen, want uh, heel Nederland uh, barst van, uh, van nieuwsgierigheid. Ja, ik, uh, ik was, uh, vorige week was ik, uh, was ik vliegen en toen uh, landde ik, ja, ik woon, zoals je weet woon ik uh, hier uh, ja, pal onder de landingsbaan van Schiphol. Ja. Nee, Schiphol heeft zeg maar, meerdere landingsbanen, een stuk of vier, vijf. En toen uh, landden wij met het vliegtuig op de Zwanenburgbaan. En ik weet niet uh, als mensen luisteren die wel eens gevlogen hebben en ook op de Zwaanburgbaan geland zijn. Dat is een baan die ligt heel erg ver van Schiphol zelf. Ja. En dan moet je, moet je ongeveer 20 minuten taxiën... met het vliegtuig ja. uh, naar, die, naar, naar de gate, zeg maar. Of tenminste, waar je dan uit kan stappen, om het zo maar uh, ja. te zeggen. Ja. Nou, uh, nu was ik uh, best wel ver weg vliegen, dus het ticket was vrij duur. Ja. Maar uh, nu vraag ik mij af... er zijn een heleboel goedkope luchtvaartmaatschappijen. Ik zal voor de rest geen namen noemen. Maar dan kan je echt voor een habbelkrat kan je zeg maar naar Barcelona... Weer vliegen of, uh, of uh, naar Rome of uh, noem maar rot. Ja. En nu vraag ik mij af, hè, kijk dat taxiën, je hebt natuurlijk ook banen die heel dicht bij de gate liggen. Dan land je en dan is het daar nog twee minuutjes rijden en dan sta je al bij de gate. Ja. Dat taxiën vanaf die Zwaanburgbaan bijvoorbeeld, ja. dat duurt wel 20 minuten. Ja. En dat zo'n vliegtuig, uh, ja, als hij rijdt zeg maar, niet als hij vliegt natuurlijk ook, maar als hij rijdt, zal hij ook best wel veel brandstof verbruiken. Oh. Nu, nu is mijn vraag, als hij de ene keer bijvoorbeeld loopt op de Zwaarderburgbaan, dan moet hij een hele eind en Dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. Oh. En, ja toch of niet? Weet ik toch niet? Misschien rijdt hij wel 1 ja, op 100. Als, als ja, 1 <laughs> ja. op 100, ja. Nee, maar goed. De enige keer landen het vliegtuig dus op een... Uh, op een uh, ja, op een je wonka. punt is duidelijk, maar wat is nou je ja, vraag? ik val heel <laughs> Nou, dat zit natuurlijk meegenomen in de prijs van het, van het, uh, van het ticket. Toch? Lijkt mij, uh, lijkt mij... Nee, volgens mij is het niet zo dat ze van tevoren denken... Nou mensen, Kevin Land op de laten we doen er 30 euro bij op. Nee, nee, nee, dat niet. Dat is vastgesteld. Nee. Maar dat, dat bedrag moet toch ergens vandaan komen? Want de ene keer maken ze dus winst en de andere keer dus niet. En nu is mijn vraag, is dat ook zo? Als iemand bijvoorbeeld landt... Misschien luistert er iemand die in de luchtvaart werkt. Hebben we een stewardess die uh, op dit moment onderweg naar de werk is... of een piloot die uh, straks gaat vliegen. Het is, het zo, is het zo dat dat veel meer brandstof dan kost? Begrijp je? Of niet? <lacht> of is het een hele nou, andere vraag? Nou... Uh, f... Je wil eigenlijk gewoon weten als een vliegtuig rijdt van de Zwaneburglaan naar de gate. Hoeveel ja, brandstof kost dat? Ja, of dat veel brandstof kost. En de ene keer dan, dan oh. hoeft de maatschappij dat dus niet te betalen. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde verhaal als hij een extra rondje moet maken omdat hij niet kan landen. Vanavond waait het heel erg hard. Ja. Nou geht dat die tuigen maar op één bepaalde baan kunnen landen. En dan moet bijvoorbeeld ook een vliegtuig een extra rondje maken om te kunnen ah. landen. Maar één baan open is. Maar kijk, waar kwam je vandaan? <laughs> waar ik vandaan kwam, ik kwam uh, uit New York vandaan. Ja, en nou, dan heb je dus, dan, uh, wat, uh, wat is het, dat is acht uur vliegen of zo, acht en een half uur? Ja, nou, één is het zes of zeven ja, en terug is het sneller. Dat ja, ik heel raar, maar heb je meedoen. Ja, nou ja, zie je, maar er is als je, en, dan is het toch ook afhankelijk van de meewind. Soms dan ben je zo maar een kwartier eerder of een kwartier later. En het zou toch grappig zijn als ze dan bij de uitgang dat je dan, nou, mensen, we hebben een kwartier uh, korter gevlogen, dus hier heeft u ja. allemaal 75 cent. Ja, we hebben minder brandstof verbruikt. Ja, maar dan zal die maatschappij dus een soort standaard uh, ook rekening houden met dat ja. het vliegtuig misschien ook nog eens een rondje extra in de lucht kan maken. Natuurlijk, Kevin. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nee, ik denk dat heen? ze gewoon, ik denk dat ze, ze berekenen gewoon alle vluchten, inclusief 20 minuten van de Zwaneburg-baan eh, na, ja. naar de gate. En ja. al die keren dat het vliegtuig gewoon vlak bij de gate landt, gaan alle stewardessen met elkaar uit eten bij het wokrestaurant. Ja. Ik denk dat dat het is. Bij de Riksopafie. Ja, ik vond het Jongens, allemaal naar de Burger King. Ja. ja. En dan ook nou, tegen dat de dat piloot. Hey, we moeten eigenlijk op de Zwanenburg landen. Maar kun je wat dichterbij? Want dan kunnen we vanavond met z'n allen gezellig naar de. Uh... Ja, nee, zo gaat het niet, denk ik. Maar nee, ik ben wel benieuwd ik. wat het kost. Ik ben wel wat. Ja, het, er... Een, een taxi vanaf de Zwanenburgbaan. Nou, ja. terug naar de gegeven. Ja, wat ja, dat kost dat? Waai. Dat is niemand die dat weet natuurlijk. Maar weet het grappig is. Nee, maar dat gaat er niet om. Nee, ik oh. kan een vraag beter anders stellen. Van als oh. zo'n vliegtuig op de grond zeg maar nog is. Ja. En die moet bijvoorbeeld vijf uh, kilometer rijden. Ja. Kost het dan veel brandstof? Dat is eigenlijk mijn vraag dan. Begrijp je? Ja. <lacht> ja. Ja. Hoeveel op hoeveel rijdt een vliegtuig en wat kost dat? Ja, ja nou, nou, we weten nou we allemaal wat benzine of uh, kerosine of wat ik van kost. Hè. Dus dat is niet zo moeilijk om... Uh, ja, weet jij dat? Wat, wat, wat doet een litertje kerosine tegenwoordig bij de benzinepomp? Ik zou ik niet weten. het Dan zou even de nachtzuster moeten bellen. Jongens, wat kost een liter kerosine? Het, <laughs> wordt, een, het wordt een heel vliegtuiggesprek dit. Nou, 0800-1121. Okay. Als je verstand hebt van vliegtuigen, bel dan nu. We hebben je nodig. Dankjewel, Kevin. Ja. Fijne nacht. Dag. En dan hey, nou hoorden we net uh, die uitvoering van het meisje van 10 van Rolling in the Deep van Adele. Um, uh, dat meisje en, en haar broertjes noemen zich trouwens Fasquez Sounds, als je dat interessant vindt om te weten. Met twee zetten, Fasquez. En uh, dit is het origineel van uh, Adele, haarzelf, die nog net iets mooier zingt. There's a fire starting in my heart, we a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 Meneer Maarsen. Oh. Hallo? Ja, ik ben log. Gelukkig. Ja. <laughs> u spreekt met uh, de Nachtzuster op Radio 1. Ja, oh, ik dacht ik ben de Nachtzuster uit het ziekenhuis. <laughs> nee, dan bent u verkeerd verbonden. Ja, dat weet ik. ik. ben uh, <laughs> qua gezondheidsdingen ben ik echt uh, heel slecht geïnformeerd. Oh, gelukkig, gelukkig. Maar u klinkt niet alsof u een nachtzuster nodig heeft. Nee, ik heb geen nachtzuster nodig, Godzijdank niet. Eh. Uh, luister, ik heb straks, uh, luister altijd naar de programma's. Ik is s'nachts heel slecht slapen. Ja. En toen uh, was god, die ene mevrouw over het bootje, hè? Ja. Wat ze daar uh, aan, de, aan de hoek van Holland, als ze eruit trokken. Ja. Dat is een boot, die is misschien wel 30 meter lang. Ja. En misschien wel 15, 20 meter breed. Maar daar staat een vermogen in van 3 4.000 pk. Ja, motoren, zie je. Dus die het schip voorttrekken. Dus dat lijkt heel klein natuurlijk. Ja. En dat schip, dat is heel groot. Dat zal een uh, 80 meter hoog zijn. En een... Um, en een lengte van de 300 meter en een breedte van de, van de 50, meter. Dat zijn knappen van schepen, zijn dat, hè. Ja. En, da, en dan lijkt dat klein, hè, als je dan zo'n bootje ervoor ziet. Hè. Ja, precies. Maar hoe kan dat dan? Ja. ja nee, maar ja, dan is het daarachter, dan hangt er nog een bootje, hè. Oh. Dat, ja, totdat ze het zee het, altijd zijn. Die duwt. En als ze dan, nee, die trekt doet... <laughs> die die trekt ook, nee, die duurt niet, die trekt ook, maar die houdt, die houdt zijn kont in, in de man. Oh? oh. Zij, de ene die voorste, die houdt de voorsteven, bedoel... en de andere houdt de kont in, in de man. Maar gaat u me nou vertellen dat dat zo heet bij een schip, de kont van het schip? Ja, de kont van het schip, ja. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, toch heet het zo. Echt waar, de kont van het schip? Ja. Goh, weer wat nou, geleerd. De schipper, ik ben zelf van de scheep, hè, dus. Dus U heeft wat, uh, wat kontjes bekeken. O oh, jee, oh, mooie, <laughs> mooie, kontjes, <en> lelijke kontjes. <laughs> nee, maar ik begrijp het nog steeds niet. Want ik, wat ik me nu zo, wat ik me een beetje voorstel is. Ja. Dat je hebt een uh, bodybuilder van 1,50 meter 50 groot. Ja. En die moet, die moet zeg maar, een, um, een car fort trekken met. Uh, um, uh, zes olifanten erop. Ja. Ik, ik snap wel dat hij, dat hij. Maar hoe krijgt hij hem over dat dode punt heen dat hij vooruit gaat? Ja. Ja. ja. Dat is ook een vraag. Meneer, ja, dat is, maar dat is eigenlijk de vraag, meneer Van der Meer. Mm. Ja. Dat zou ik niet weten. Ja, door het dode punt heen. Ja, als je de eerste eroverheen hebt, dan gaan die anderen vanzelf. zelf. Ja, precies. Maar ja, je moet het eerste stukje, toch? Ja, ja. Maar ja, zo deden ze vroeger ook de schepen trekken, hè? Ja. Het jaagpad. Ja. Het jaagpad noemden ze dat. Ze ja. liepen ze aan de lijn en dan liepen ze de schepen te trekken. Ja. Maar ze niet zo groot als ze nou zijn. Want dat waren schepen dan van de 30, 40 meter. Eh? Ja, dat is nog wel te doen. Maar zo'n ja. heel groot schip en dan met zo'n klein sleepbootje... Ja, het is die kleine sleepbootje. Het is wel een klein sleepbootje. Als je van boven kijkt, dan is het Juist, een klein sleepbootje. als je sleep... van boven kijkt, is het een klein sleepbootje, ja. ja. Maar aan en... pk's is het een groot sleepbootje, ja. wil u zeggen. Maar ja, er staan ontzettend veel pk's in. Hè? Er staan ja. wel drie, drie vierduizend pk, in. Dus ja. Dat is een kracht is dat dat kunnen. Hè? Ja. Mm -hmm. Nou ja, het is, het, het, het, misschien dat er toch nog iemand over kan bellen, hoor. Want ja, ik, uh, misschien wel. Nou, want leg, u zegt eigenlijk, mee. ja, het is gewoon zo. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook zo. Mm -hmm. Maar nu, ik ben toch wel benieuwd hoe het kan. Maar ja, het, het is waarschijnlijk ook een heel technisch verhaal natuurlijk. Ja, ja, en dan ligt het ook nog. Ja. Gaan buiten de ze hebben ze de app mee of hebben ze de vloed? Dat scheelt ook een stuk, dat ze harder gaan. Ja? Ja door het water, hè? Ja. Als het water door Rotterdam naar Rotterdam toe gaat... Dan gaan, dan, eh, en hun gaan buitengaans. dan hebben ze de stroom tegen, hè? Ja. Dan komt die stroom naar voor Rotterdam vandaan. Dat het vloed is, ja, dan hebben ze mazzel. Dan gaan ze harder, hè? Ja. Dus het heeft ook weer met eppen vloed te maken, hè? Ja, dan wordt het makkelijker. Maar ik ben nog ja. steeds benieuwd... er ligt zo'n schip... er ligt een Titanic, zeg maar. Ja. Ligt stil... Ja. Dan komt dus er zo'n heel klein Thomas de sleepboot aan. Mm -hmm. En die trekt dat schip even weg. Ja, maar dat ja, die, dat, dat schip heeft zelf ook motoren. Hè? Die draait ook, hè. Ja, maar dan heb je geen sleepboot nodig. Nee, maar dat mag het niet, hè. Oh. Die mogen niet alleen varen, hè. Oh. Die mogen niet alleen door de havens heen varen. Oh. Nee, Nogal? dat mag niet. Nee. Want uh, je hebt ook die mannen die... Uh, oh, hoe noemen ze die nou ook weer... Uh, ja, die komen de trossen allemaal ophalen. Matrozen? Nee, mat de, de, de mat trossen, de, de kabels. komen ze die ophalen. Weet je die nou ook weer. Um... Ja, ik zou niet op die naam komen. Ik ben er alweer zo lang uit. Ja, ik, ik, ik, ik ben ook en, niet uh, zo thuis in de scheepvaart. En de. Uh, oh. Bootsmannen, roeiers. Ja, zoiets als bootsmannen, Lootzen. die waren dan apart met een bootje ja. en die, varen, die pakken die trossen dan op en dan gooien die schippers, die mannen van de gooi gooien Troot. die trossen daar naartoe en dan helpen die die ook nog vastmaken. Dat kunnen ze ook geen van alles zelf. <laughs> ja, dat is, dat is echt waar. Dan moet je echt eens gaan kijken naar de haven, hoe dat allemaal gaat. Dan sta je, sta je te verblind, boy, of blind, dan blinde je gewoon verblind. Dan dingen je, hoe is onmogelijk. mogelijk? Nou, ik. Uh, ik uh, wie weet. als ik ja. een keer echt niks te doen heb. Ja. Maar ik denk er nog even over na. Dank u wel in ieder geval dat u even belde. Oké, okay, Tot... en uh, succes met het programma, hè? Dank u wel. Dag meneer okay, Meneer Maarsje. Dag, dag. Adrie? Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, ja. Ja, ik, ik, ik luister niet vaak naar dit programma. To, toevallig zat ik vanavond aan mijn. Uh, uh, Videoreportage van een vakantie te werken en ja. uh, ik luisterde eerst tot één uur, dan ging het over uh, effecten en dacht ik, dan moet ik bellen en daarna ging het uh, over het programma van jou en dan kwam het met sleebootjes en, en dergelijke en dan ben ik uh, loods geweest in Rotterdam. Nou, en, kijk. Nou. Maar ik, he, loods, is dat die man van die trossen? Ja, dat is de man van de trotsen. Dat okay. zijn de roeiers namelijk. Ja. <laughs> en, en de roeiers zijn echt uh, ja, hele uh, belangrijke mensen met, met, het, met, het, met het aanmeren en het afmeren. Van, vooral met het aanmeren, want het is best wel uh, uh, gevaarlijk werk. Uh, je weet, vannacht staat er bijvoorbeeld veel wind... En uh, als er veel wind staat, dan ja, niet op alle plaatsen, maar dan uh, toch op, op, op, op sommige plaatsen is dat, uh, is dat echt, dan meen ik serieus, is, is dat echt best gevaarlijk werk. Ja. Wat de jongens aan het doen zijn. Uh, nou over de sleeboten. Uh, ja. De, de sleyboten, mm, ik heb de hele tijd zitten denken, ja, hoe leg ik nou uit... Wat het belang van een sleeboot is met het aan- en het afmeren van, van een schip. Um, om dat nou duidelijk te maken aan de mensen die daar uh, geen verstand van hebben. Uh, kan ik eigenlijk de beste vergelijking maken. Stel je voor dat je aan het fietsen bent en je bent, uh, aan, het fietsen be je bent aan het fietsen een berg op. Hè, op ja. Over een brug. Nou, iemand fietst naast je en die geeft je een hand in, in de rug. Ja, hè? ja. Nou, dat is dus het effect wat, wat de sleeboot doet. Oké. Okay. Uh, de, de, het schip doet in principe de, zeg maar, 75, 80 procent van het werk zelf. Maar die sleeboot, die, die geeft net het kleine effect, uh, en het essentiële effect, hoor, uh, om dat schip te helpen. Dus dat is het handje in de rug. Zal ik maar zeggen. Oké. Okay. Dat, dat is het effect van, van, van een sleeboot. Dus hij hoeft hem ook niet over dat, uh, over dat uh, dode punt heen te helpen, nee, want dat doet het schip nee, zelf. Nee. Ik, kan je, ik kan je een voorbeeld geven. In de jaren negentig hebben we een gehad in Rotterdam. En uh, toen is eigenlijk het hele werk doorgegaan. En ik moet. Uh, nou, terugkijkend, nog steeds. De collega Havelloodsen was er toen een tijd nog. Toen waren we nog niet samengegaan. Hadden we nog rivierloodsen en Havelloodsen. Toen uh, hebben heel veel mensen uh, bonussen gekregen. Behalve de Havelloodsen. Omdat de sleeboten staakten. Maar die Havelootsen werkten door. Die hebben het hele berg door laten gaan. Zonder gebruik te maken van de, de sleeboten. En de havendienst die kreeg dus een bonus, omdat dus het werk door was gegaan. En degene die het, het werk deden, dat waren ja. dus de havenloodsen, ja. zonder die sleepboten. Um, ja, die hebben niks gekregen. Hmm. Uh, laat ik het zo zeggen. We kunnen... Niet al het werk, hè. Niet al het werk. Daar ben ik heel eerlijk in. Mm. Maar zeg maar, 90%, 95% van het werk. kunnen we zonder, haven, uh, zonder sleepboten doen. Mm. Maar dat wordt verrekte moeilijk. Ja. Dat wordt echt verrekte moeilijk. Dus die sleepboten heb je gewoon. normaal gesproken heb je nodig. Mm. Echt, dat kun je niet zonder. Uh, uh, uh, laat ik het zo zeggen. Vanavond met wind. Kan je, kan, je echt, kan je echt niet werken zonder sleepbot. Met mooi weer, zonnewit... kan je eventueel speciale omstandigheden uh, kan je werken zonder steebooten. Maar uh, die, die, heb je, die heb je echt... Uh, normaal gesproken heb je die echt wel nodig worden. Ja. Dan nog even een vraag. Ooit gehoord van de uitdrukking de kont van het schip? Ja. Echt waar? Uh, ja, ja, ja, ja. Daar kan ik een heel mooi voorbeeld uh, van geven... Uh, twee loodsen zitten in de trein van Hoek van Holland naar uh, Rotterdam. Zegt de ene zegt ze al: Godverdomme van. Wat zat jij met Godverdomme van, vanavond uh, uh, uh, uh, in de reis? Zat, zat je in mijn kont? Kon je niet een beetje afstand houden? Hè? Waarom moest je zo nodig in mijn kont zitten? Dat wil wel zeggen, dat die, <gacht> dat die ene loods met zijn schip uh, vlak achter die andere aanvoer. Ja. Hè? Uh, en daar zat je met, met, met, met jij. Met je eigen schip zat je dus vlak achter dat andere schip. En dat is heel, heel, heel vervelend. Uh. Uh, even kijken. Uh, stel voor, uh, ik ga uh, vanaf zee naar Rotterdam. Dan moet ik, kom ik bij mijn sluis. Moet ik bij mijn sluis. Moet ik uh, voor het passeren van mijn sluis met het veer. En dergelijke moet ik uh, langzaam varen. Dan zit ik achter... Uh, ...met mijn eigen schip achter mijn voorganger aan. En dan zit ik daar vlak achter. Hè, heel, heel kort achter. Mijn voorganger, die moet vanwege het passeren van besluis... ...moet die vaart minderen. Maar omdat ik daar vlak achter zit... Hè, ...dan kan je je voorstellen als een auto... Hè, auto uh, en, ...en zit iemand vlak achter jouw auto... ...dat vind je ook vervelend. nou ja, ja. dus Zo is dat met het schip precies hetzelfde. Ja. Dus als ik als uh, collega, zal ik dan zeggen, achter een andere collega, ja. vlak achter, achter hem zit, ja. dat vind ik die vervelend. Ja. Uh, en en die, die, die spreekt me daar gegarandeerd over aan. Hé, hey, waarom moest je me zo in mijn kont zitten? Ja. Uh, en dat wordt dan gezegd. Hè. Dus <laughs> daar, daar komt dat vandaan. Hè. Dus uh, het in de kont zitten, onder de collega's, is ja. Ja, dat, dat is een begrip, ja. laat ik het maar zo zeggen. Nee, het is duidelijk. Bedankt. Ja. ja. Oké. Okay. En uh, fijn dat je even wakker wilde blijven nog. Ja. Was, eerlijk gezegd, een uur langer dan gedacht, maar goed, oké. Okay. Ik, uh, ik help mensen graag de nacht door, of ze nou willen Echt? of niet. Oké. Okay. <laughs> bedankt, <gedaan>. hè? Ja, <laughs> Dag. Succes met je boodhanna. Ja, bedankt. Dag. Arno. Astrid. Hallo. Goede nacht. Goedemorgen. Hoi. Ah. Ja, oh, nu is België. Hier, ik, ik, ja, ik had uh, twee ja. antwoorden, maar wat oh. is leuk van die kon van die schip, in het Engels noemen ze dat de poep. De maar Dat is een P-O-O-P, -O -O -P en dat spreek je uit als de poep. Oh, dat is, en dat is voor een Belg ook weer, uh, yeah. ja. Ja, ja, ja. Hmm. Maar uh, misschien dat het daar maar komt. Maar dan had ik uh, twee antwoorden. Eerst uh, van dat vliegtuig de taxi, hier. Ja, dat is natuurlijk van elk vliegtuig uh, verschillend. De grote en uh, wat voor oh. soort vliegtuig het is, propeller of straal. Maar dat, dat, dat is natuurlijk veel goedkoper. Het gebruikt natuurlijk veel minder brandstof als wanneer je vliegt. Dat is logisch. Nou ja, dat vraag ik me maar, af. Want het, is natuurlijk, um, uh, het zijn natuurlijk hele andere afstanden. Dat stuk wat ja, je moet taxiën van de Zwanenburgbaan uh, naar de gate... dat doe je als je vliegt, doe je dat ja. uh, in een halve seconde. Nou... Ja, nee, natuurlijk, dat, kijk, dat, uh, dat de afstand uh, van het taxi, dat is natuurlijk, uh, als je vlakbij de keert bent, dan, dan gebruik je natuurlijk minder brandstof als wanneer je op de, de Zwanenburg zit, maar dat, uh, dat is logisch. Maar wat ik, uh, wat ik zeg, dat is dat wanneer je vliegt, dan zal wel veel meer brandstof gebruikt als wanneer je gewoon het Ja. Want het heeft natuurlijk te maken met, uh, oh. met de weerstand, hoe hoger de snelheid, hoe hoger de, uh, hoe hoger de weerstand, dus hoe meer brandstof je moet gebruiken. Dat is, uh, om, dat is gewoon uh, evenredig dan, om een keer evenredig. Okay. Maar ja, en, en het taxi, het, het, het, als je aankomt op een, uh, op een drukke luchthaven, dan krijg je van de verkeersleiding, krijg je, uh, van de toren, krijg je toegewezen welke baan je moet landen. Dus uh, dat ligt natuurlijk aan de drukte, dat ligt aan het weer, dat ligt aan, uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe druk, ja, meestal de drukte, van ja, jij moet op die baan landen of op die baan landen. En dat krijg je gewoon toegewezen. Dus vaak, niet, vaak weten de piloten van tevoren welke, welke landesbaan ze krijgen, maar dat kan, dat kan elke keer verschillen. En dat is, dat is een verkeersleiding, die, die geeft jou door welke baan je moet nemen. En dat is iedere keer. De meeste, de meeste vluchten, lijnvluchten die weten gewoon, hier hebt de baan A11 of zo, of het niet uit. Uh, maar het, kan, het komt ook vaak voor, ze zeggen nee, het gaat niet, andere baan. En dan, eh, als je inderdaad op die lange banen zet, ja, dan moet je heel, heel een tijd taxiën, voordat je dat bent. En dat kost, dat kost natuurlijk meer, brandstof wanneer je vlakbij je, je, je keert bent. Dat is, dat is logisch. Maar even oh, voor nee. mij, want dan weet ik het nog niet, maar wat, um, wat zou het kosten aan kerosine om vijf om, om, om, nou, kilometer te taxiën? Ja, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Dat voor een gemiddeld vliegtuig. Voor, wat voor toestel het is? Hoe groot is het toestel? Is het een A300 of een... Ja, logisch ja, een klein toestel. Veel minder... Uh, kruis... Kijk, als je zo'n groot toestel hebt. Ja, wat kost dat? Maar wat voor kerosine gebruikt, krijgt? Dat zou ik... Uh, nee, dat, dat, dat is bij mijn niet uh, niet te zeggen. Maar gewoon een gemiddelde 747. Wat zeg je? Een gemiddelde 747. 747, dat is een hele grote joekel, hè? Nee, ik zou dat niet weten. Maar ik denk dat je wel... Uh, ik 600 kilo of liters, zoals we zeggen, kilo's van liter bij elkaar kwijt bent, hoor. Maar waar laat je dat allemaal dan, hè? Dat gaat allemaal mooi de lucht in. Ja. Dat, we allemaal, <laughs> uh, dat krijgen we allemaal achter te kiezen. Hmm. Ja, ja, dat kost Dat, dat is het nadeel van, van, van alle verbrandingsmotoren Dat er komt een afvalproduct komt vrij, wat toch vervelend is. Ja. En uh, we willen allemaal heel snel op de plaats van bestemming zijn. Want kijk voor een propellervliegtuig. Het gebruikt veel minder brandstof als een straalmotor of een straalvliegtuig. Ja. Uh, als je die moderne propellermotoren uh, hebt. Maar ja, die doen er gewoon langer over. Ja. Kijk, een uh, propellerprocel, uh, zit je met 500 km, 400 km per uur. En uh, een straalvliegtuig zit je met 950 tot 1000 km per uur. Ja. En dat is, dat, uh, ja, dat is allemaal uh, hoe sneller, hoe meer het kost. Hoe meer het gebruikt. Ja. Dus als je met auto's heb je een auto met een kleine motor. En die maximaal 120 grijpen, dat gebruikt dan 1 op 20 bij wijze van spreken. En dan heb je ja. een, een dikke auto met een sterke motor, met een 300 pk motor. Ja, die gebruikt 1 op, 1 op 5 of 1 op 7. Ja. En dan ja. vlieg je net zo snel mee. Ja. En een. En en een een, een, een liter ja? kerosine? En wat die kost momenteel? Ja. <laughs> ik weet het niet weer. Ik weet het echt niet meer. Het was in mijn tijd was het uh, 12 cent per liter. 12 cent een een maar? Opgebeld. Ja, en zelfs oude centen. Maar dit is oh. er is gewoon geen belasting op Maar dat ik praat over, dat is een paar jaar geleden. Ja, hoeveel Al jaar geleden? Jaar. Maar hoeveel, ja, in 1980, zeg maar rond oh, ja. in 1980. Oh, ja. Maar er zit gewoon geen belasting op. Heb je een keer, uh, het is gewoon. Uh, ja, dat. De uh, internationale overeenkomst dat daar geen belasting op gegeven wordt. <laughs> ja, dus, ja dus net zoals je duty-free uh, kunt kopen op een, op een uh, oh, ja. internationale luchthaven, daar is er nog geen belasting op wanneer je door de. Wanneer je dus uh, door de controle bent. Maar dat is ook, dat is ook, anders wordt een, uh, een, een ticket natuurlijk helemaal onbetaalbaar. Ja, en als iedereen zou zeggen: uh, we belasten dat wel, dan worden ja. die prijzen weer gelijk. Maar kijk, het ene land gaat ja. daar niet in mee. Bijvoorbeeld, uh, kijk, bijvoorbeeld hier heb je voor een tijdje in schip op schip, op schip, op schip op had je die toeristenbelasting. Of die. die ja, wat is, hoe het die ja. belasten, nog eens. En, uh, en België en Duitsland die ging daar niet in mee. Nou, dat, uh, even een tussenlanding maken. Die gaan meteen, uh, Gaan we even tanken in België? Ja, en dan, en dan Düsseldorf. Ik, uh, ik moet ophangen. Nee, ik had nog een antwoordje op die vraag van die politieagenten. Oh. Uh, want maar ik heb mijn we... kennis hier bij de politie eigenlijk. Maar dan moet je even blijven hangen, want anders dan gaat uh, Jeroen Tjepke een beetje trappelen. Die moet het ah, nieuws okay. gaan lezen over 20 seconden. Nou, dan hang ik op de volgende keer. Want dan nee, want dan wil ik het, ik wil het, moet het altijd... Betalen, nee, nou, bel je zo wel even terug. Na, okay, na de disco. Nog even wakker okay, blijven. tot zo. Uh, okay, okay, zo. Okay, 0800 1121. Dan kun je vast uh, gaan bellen. Voor straks, voor na de disco.